FM. Ho, -ho, ho Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen morgen Zandvoort. Oh, Het is weer zaterdagmorgen en wij doen het uh, programma Goedemorgen Zandvoort Goedemorgen. vanuit... Uh, er is wel weer een vertragingkoor in de boksen. Kijk, nu is hij weg. <laughs> Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Uh, met een aantal onderwerpen die wij uh, puntsgewijs gaan behandelen. Tegenover mij zit al Gert-Jan Bluis, wethouder uit Zandvoort. Roy Donger zit naast mij voor de medepresentatie. Wat doen we nog meer dit uur? Nou, een heleboel uh, gezellige dingen. We gaan het ook hebben over de Santa Run. Ik heb mijn uh, kerstmiddel al klaarstaan. Uh, we gaan het kerstconcert doen. Ja, de kerstconcert uh, komt Angelique Schouten voor. Uh, dan gaan wij over het uur heen. De nieuwe voorzitter, stichting LHBTI, aan Zee, denk ik. Uh, we zetten een puntje op de T en daarmee blijft het rijmen. LHBT aan zee, maar de I is wel inclusief. <laughs> I is inclusief. Dan gaan we praten over de sprookjeswandeling op 22 december. Daar komt Martine Joustra voor. Nou ja, en dan mm -hmm. komt het duo uh, Peter en Peter. Tromp en Bluis. En er wordt de tweede trekking van de december loteractie. En uit, als laatste dan gaan wij uh, praten met de winnaars van het Zandvoort Jeugddebat. 2018 in de raadzaal geweest. Puk Wessels en Ayla Kuin. Ik hoop dat we dan nog de gelegenheid krijgen om een weerwoord te, winnen bij, te hebben bij deze twee winnaars van het jeugddebat. Ik, uh, jij als uh, oud-politicus, laat ik je heel mooi van gaan. <lacht> Dank je. <lacht> Kordraaier zorgt voor de techniek en hij heeft ook de muziek uh, bij elkaar verzonnen. Gert van Kuik, uh, uh, eindredactie, <lacht> heb de redactie gedaan. Gerd de eindredactie, en doet ook de koffie vandaag. En uh, wij samen presenteren dat er Vanzelfsprekend, dat gaan we goed doen. Tegenover ons zit uh, wethouder Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij uh, gaan het over de begroting hebben. Plaatje omdraaien. Uh, in uw Bluisblog. nummertje 66. Ja. Uh, gaat het allemaal nog wel goed in Zandvoort. En uh, dan wordt er gediscussieerd. En dan lees ik in het Haalens Dagblad. Na halleluja stemming toch enige reserves bij de wethouder. Er wordt een aantal dingen uh, tijdens de voorbesprekingen uh, besproken. Als ze zijn de... De WOZ kan wel naar beneden en het uh, een en ander kan er wel af. We gaan zuiniger worden. En dan uiteindelijk uh, komt u met het bericht dat het allemaal niet zo goed kan. We komen eigenlijk misschien toch wel wat tekort. Door uh, stijgende jeugdzorg, uh, door de verhoging, overschrijding van het budget op het Veenbelein enzovoort. Hoe steekt dat in elkaar? Want eerst was het uh, allemaal goed, koek en ei. En nu kijkt u er toch iets anders tegenaan? Ja, nou, de begroting wordt opgesteld eigenlijk in juli. Uh, daar hebben wij in meegenomen, uiteindelijk de stand van juli geeft aan dat dat heel gezond is. Vervolgens hebben we afgesproken in een uitvoeringsprogramma met de gemeenteraad... dat we een aantal dingen extra gaan doen. Dus dat betekent dat dat beslag op het budget gaat leggen. Dat is dus meer bijvoorbeeld meer handhaving. Dus meer aan veiligheidswerk en handhaving... Uh, meer aan duurzaamheid werken, toeristisch en economie, cultuur... extra dingen doen, extra dingen doen in het sociaal domein. Dus dat, dat ga je dan allemaal meenemen. Dus dan gaat er een groot deel van wat je over hebt, ga je inzetten. is prima, want uiteindelijk wil je een net beleid voeren op dat punt. Vervolgens een van de, ook van de dingen is dat de lastenverlichting... die ook in het programma stond, die, daar stelde het college voor... laten we nou elk jaar achteraf bepalen... Als er geld over is om extra lastenverlichting te doen. Zodat we het geld uitgeven. En dat we toch behoedzaam blijven handelen. Omdat het ambitieniveau van, de, van de, de, dit college in deze gemeenteraad nogal hoog is. En dus we zitten in een, in, een, in een tijd dat kosten allemaal gaan stijgen. Dat zie je ook, ook bij uitgaven in grote projecten. Er staan een heleboel zaken op de, op de rit. Dus wij hebben gezegd toen de discussie over die lastenverlaging kwam... en die, die vond de gemeenteraad in meerderheid dat die structureel moest zijn. Toen heeft het college daarop gereageerd bij het Memoie van Antwoord... bij de begroting, dus al in ja. oktober, met zeven punten. Let op wat u doet. En vervolgens is er toen ook gemeld dat er weer een september circulaire aankwam. Dus Dat is vanuit het Rijk, die eerst ons in maart heleboel geld heeft gegeven... en zo langzamerhand al dat geld weer terug heeft genomen... Met andere woorden, dan komt er in de ene druk op te staan. Ja. Ja, maar daar was al voor gewaarschuwd bij de begroting. Dan doe je een en Die doe je weer anderhalve maand later. Ja. Ja, en dan zie je die effecten direct terugkomen. En dan komt er een beetje spanning. Komt er een beetje, beetje spanning Nee, daar komt een beetje spanning op. Dus het valt allemaal wel mee? Al, al, het valt altijd mee. Want als je behoedzaam begroot en, en, en, en financieel dat doet. Dan, kan je, dan blijf je altijd dat soort zaken voor. En daar, daar waarschuw ik voor, als wethouder van financiën. dat dat je dat dan ook zo moet doen. Kijk, in deze begroting zit bijvoorbeeld structureel opgenomen... een bedrag om extra te investeren. Nou, als de Raad vindt dat ze de lasten willen verlagen extra... Komt daar dan, dan gaan we dus niet extra investeren. Nou, nou dat zijn keuzes. Nou heeft ja, dus hij... is duidelijk aan dat er goede en doordachte keuzes gemaakt moeten worden. Ja, ja precies. Ja. Ja, en, en, en dat je niet Eens, zomaar... Dus, dus als de gemeenteraad zegt... wij willen structureel 450.000 euro OZB teruggeven zeg ik nu, oké, okay, dat is prima... maar dan zullen we er ook dekking voor moeten vinden. En dan moet u onder, het het, onder Nou, dan gaat u dus minder investeren. Ja, precies. Ja? Dus, dus en en, en nou, daar is een discussie over. Ja, nu uh, hebben wij in de Sansons krant... ik had hem mee willen nemen, maar hij, hij ligt helaas thuis... een prachtige, uh, hele duidelijke begroting uitleg gezien. Dat waarvoor complimenten, want daar is wat mee te doen. Maar u zegt zelf al, uh, een aantal zaken worden opgehoogd. Komt daar nou een nieuwe voor? Want als je zegt, eh, economie en toerisme... daar staat 1,7 miljoen voor gereserveerd. Dat gaat omhoog, zegt u. Eh, veiligheid, 2 miljoen, dat gaat omhoog, zegt u. Um, dan zal je daar toch een aanpassing aan maar moeten ja, die, doen? Die, die zitten er dus in. En in deze begroting zitten die wijzigingen al verwerkt. Dus die begroting... Dus wat wij zien in de krant is de waarheid? Is de wa nou, dat, is, dat is wat we inschatten, wat er gaat gebeuren. En dan okay. bleef we nog een klein beetje over. Maar daar zat, dat zat dus allemaal. Dus dat hele uitvoeringsprogramma. Dus werk aan die duurzaamheid, meer veiligheid... Uh, bijvoorbeeld het Airbnb verhaal waar we nog steeds mee bezig zijn aanpakken. Uh, meer, meer geld uh, ook voor toerisme en economie. Want dat zit er ook in. Dus... Ja, weet je wat, wat mij dan opvalt? Uh, uh, we zijn een dorp wat op economie uh, uh, en toerisme drijft. En daar wordt 1,7 miljoen voor gereserveerd. Terwijl ik andere dingen zie. Bereikbaarheid, 2 miljoen. Die twee wegen zullen niet veranderen naar Zandvoort heen en weer toe. Nee. Waar ligt dat verschil? Ja, dat, dat zit allemaal in, in hoe, hoe de kosten natuurlijk opgebouwd zijn. In economie uh, gaat, het, uh, gaat het met name om uh, subsidies en, en, en al dat soort dingen. Hmm. En dat is dan relatief, daar wordt geld aan uitgegeven. Aan de, de, de projecten die daarin lopen. Maar als je het over, over andere zaken hebt... Er zit natuurlijk ook hele grote post bijvoorbeeld. Uh, nou, de grootste post, 10 miljoen... Ja. gaat naar uh, bijstand en, uh, en, en, en werk... Uh. Ja, ja, daar zit heel veel in. Daar zit heel veel geld in. Daar zit, dat, wij... komt, ja, dat komt gewoon... Als jij uh, bijvoorbeeld uh, vier, 400 mensen in de bijstand hebt... dan kan jij al uitrekenen. Die kosten gemiddeld zomaar 10.000 euro. Dat, dat geld krijgen wij vergoed. Er zit natuurlijk een systeem aan vast. Hè? Dus... Die, bijvoorbeeld die bijstand. Die, die, kost, zit ook, die zit ook bij de inkomsten. Die zit ook bij de inkomsten. Dus die, die, ja. die bijstand die kost rond. Dat is te buigen, dat is een heel moeilijk woord. Maar die kost zo rond de 5 miljoen in Zandvoort, zeg ik maar even. En dan komt er dan ook 5 miljoen vanuit het Rijk. Dus, dus er vinden dus allerlei compensaties plaats. Dat geldt ook voor het sociale domein. Mm -hmm. en de jeugdzorg kost bijna 3 miljoen. Dat is een heel grote post. Dat zijn grote posten. De WMO kost, kost ook 2-3 miljoen. Dat, dat zijn echt grote posten: onderhoud, wegen, straten, pleinen. Je ambtelijke organisatie. Nou, dat... Dat de ambtelijke organisatie was ook wel een aardige postie. Ja, maar als je 100 ambtenaren in dienst hebt, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan gaat dat gewoon uh, hard. Okay, dan, geen Haarnemse korting. Dan... De Haarnemse korting, nou, die hebben we bij de, bij de onderhandelingen toen de tijd af. Daar zit nee. nog een, er zit een korting op, het, op de formatie, is daar meegegeven. Maar wat zie je wel... We gaan met duurzaamheid aan de gang. We willen met, met, met handhaving extra dingen gaan doen. Ja, dan, dat vraagt dan wel extra capaciteit. Ja, en dan zou je dat, dat toch ook daar op moeten inzetten. Ja, dan zou ik toch de veiligheid uh, iets moeten oproderen. Ja, oké, okay, maar de, de, de, de brandweer kost geld. Ja, de brandweer kost ook handhaving geld. Handhaving ja, kost ja, geld. En ja. als ik dan die post uitzet. En U zegt net. Maar, maar, ik, maar, ik kan maar, uitrekenen met 400 bijstand, de mensen. Ja. Dan kan ik dat uitrekenen met 10 handhavers. Ja, maar okay, daar hou je niet zoveel over. Nee, maar wacht even. Bij, bij, bij de veiligheid zit, zit dan al bijvoorbeeld. Er zitten brandweerkasernen in enzovoort. En, dat is een flinke post. En, en de hul, hulpdiensten die erbij, dus de, de reddingsbrigade. Maar bijvoorbeeld de, de handhavers zitten gewoon in de overheidkosten. En die zitten weer. In bestuur en dienstverlening. Ja, dus dus zo'n begroting zit nog wel een verhaal aan vast. Dat kan je niet zomaar één op één zeggen van... oh, daar zit datzelfde in als, als bijvoorbeeld bij de bijstand. Dus er hoort een pagina bij in de krant. Ja, maar, ja ik kan een hele pagina bij. Ja, zeker. Je kan hem verder uit gaan leggen. Dat is ook zo. Maar het gaat om de hoofdlijnen. Nou, de hoofdlijnen die staan er keurig in. Ja. Uh, en uh, vandaar mijn vraag. Hij heeft een aantal weken geleden in de krant ja. gestaan. Uh, u zegt nu, er wordt een aantal posten verhoogd. U zegt ook dat dat er al in zit. Ja, die zitten erin. Alleen er komt dus nu bij deze begroting komt er bijvoorbeeld op de op de inkomstenkant komen er dus weer mutaties, ja. Dus het Rijk heeft nu alweer gezegd in de september circulaire. U krijgt in nog voor 2018. Dus wij hebben voor mm. 2018. En het systeem met het Rijk is. Dat als het Rijk minder uitgeeft in 2018 krijgen wij ook minder. Nou bijvoorbeeld dit jaar krijgen wij nog eens 280.000 euro minder. En structureel krijgen we ook weer iets minder inkomsten. Dus wel dat je dat laat hoort in september. Nou dat hoor je nog later. Ik kan u nog mededelen dat er zelfs nu een december circulaire in voorbereiding is. Waar we nog niet de uitkomsten van kennen. Maar daar wordt ook al ge en, gewaarschuwd voor. Voor nog weer extra en die korting. geldt dan voor dit jaar nog. Ja, maar daar, zijn, daar is de VNG ook mee bezig dat dat heel raar is natuurlijk. Ja. Dat kan natuurlijk niet. Dat je zegt van, voor het jaar erop. Dus dat, dat is wel een discussie waard natuurlijk. Maar als de Rijk minder gaat uitgeven, dan, dan, dan worden wij ja, klopt, daar ook ingekort. Dat terug naar ja, nou, het, het, het, gaat, het zet voor, zich vooruit, maar dat is logisch. Want je krijgt begrotingstechnisch, vind ik dat ook niet erg. Als je weet voor 2020, 2021 dat het minder of anders wordt, vind ik prima. Maar het lopende jaar en het komende jaar wordt het dan wel lastig. Zeker als men verwacht dat wij een heleboel dingen als, als overheid opvangen. En het Rijk bemoeit zich wat dat betreft nog steeds te veel met, met, de, met de lokale, lokale financiële huishouding om dingen te regelen. Ik begrijp je... het wel, maar aan de andere kant denk ik... Jo, uh, uh, het is vervelend, het is, maar het is een gebruikelijk iets... wat al jaren gebeurt. En als ik de bedragen hoor, natuurlijk 280.000 euro... is een boel geld. Uh, aan de andere kant, als ik kijk naar de begroting zelf... Uh, de bedragen die daarin staan... Dan, dan is dat eigenlijk ook iets wat je in een gezonde situatie... Ja. achter maar, de hand zou moeten ja. hebben om zo'n tegenvallen op te vangen. Precies, en dat, dat kan je van deze wethouder verwachten. Dat is behoedzaam uh, begroten, dat doe ik ook... Maar dan moet je zorgen dat je ook behoedzaam blijft handelen. Ook als gemeenteraad. Dus niet dan al een ook een voorschot nemen, want dan kan je dat soort dingen opvangen. Dus dat zie je ook altijd in meerjaarramingen. Je ziet ze. Het komende jaar lopen ze vaak naar nul, want da daar ga je dan op werken. En dan zie je vervolgens weer in de oploop zie je gewoon weer dat er veel meer over is. Maar dat heb je juist nodig om wat jij zegt, die fluctuaties op te vangen. Dus, dus. Maar oké, okay, als je, ik vind wel zo, als je een lopend begrotingsjaar hebt, zou je eigenlijk moeten weten waar je aan je toe bent. Uh, niet niet. Ja, dat denk ik dat dat, je thuis nu ook. Word je dus, nu word je dus drie keer in een ja, jaar geconfronteerd ja, ja. met de kortingen. Die dat jij is je is dit keer, voor het, ja, maar dit keer is het ook voor het eerst dat het, dat het ook al heel, heel erg is. En het ja. heeft ook te maken met een nieuw regeerakkoord. Want ze, dat ze heel veel extra uitgeven. En ja, ik, ik hoor het, het Rijk wel meer roepen. Dat ze dingen, allemaal dingen regelen voor iedereen. Maar uiteindelijk komen ze hun beloften niet ja. altijd waar. Nu uh, even terug naar het Haam's Dagblad uh, interview. U waarschuwt dat Zandvoort de kans loopt om onder preventief toezicht te komen te staan van de provincie. Ja, dat, dat is nogal een uitspraak. Er nee, dat, dat staat, dat staat gewoon in, dat, dat als je, ja, zoals het opgeschreven staat, er staat gewoon in het, het let op, u zult zorgen dat u een sluitende miljarderaming hebt. Dus als u nu inboekt, bijvoorbeeld op dit moment inboekt dat, dat u extra wil uh, lasten verlagen en u wilt dat inboeken, dan moet u zorgen dat u dat ook meteen afdekt en niet in de toekomst wil afdekken en als u dat niet doet, dan heeft u dus een niet sluitende meerjarenraming mm. en, en dan, dan gaat de provincie tegen ons zeggen: u zult zorgen dat u een sluitende meerjarenraming. En en anders. Ja, en anders ja, ja, ja. dat is, kom je onder... Dat is geen dreiging, dat is gewoon een constatering. Oké, okay, nu uh, is aanstaande dinsdag het begrotingsdebat na, na de Najaarsnota. Najaarsnota. Verwacht u daar vuurwerk? Nee, na, nee hoor, want de najaarsnota... Ik denk dat, dat de najaarsnota... gewoon wel dat beeld geeft. Misschien dat ze nog met elkaar gaan discussiëren... Over die, weer over die, OZB, over die OZB. Maar ik denk dat het college nu eerst... Na, moet gaan werken aan het, dat uitvoeringsprogramma. Goed op de rit zetten. Kijken welke projecten we op welke manier gaan doen. En dan bij, inderdaad bij de voorjaarsnota... proberen dat beeld... voor de komende drie, vier jaar... gewoon helder met elkaar te hebben. dat we daar ook niet constant over gaan discussiëren. Want we hebben... Heel veel werk te doen. En laten we ons daarop richten. In plaats van elke keer alleen maar over zeentjes te hebben. Want die steentjes moeten er gewoon zijn. Er zijn. je moet gewoon in de uitvoering gaan. Goed. Uh, Roy, je hebt nog een vraag. Ja, uh, uw voorstel is eigenlijk dus gewoon van, oké, okay, die cadeautjes teruggeven aan de burgers van de, de lastenverlichting en dergelijke. Wacht ermee tot je ook weet dat je die rekening kan betalen. Ja, precies. Ja. Dus die ga je nu niet vastleggen. Je ja. zegt gewoon, we kijken naar het einde van het jaar. Hebben we wat over ja. in de pot? Moeten we reserveren of niet? Ja, dan geven ja, en dat was ook het voorstel van het college. En, en daar, daar wordt nu iets anders over gedacht. En ik vind het niet erg, gewoon een beetje drukker erop kan geen kwaad. Maar je moet, het moet wel behoedzaam blijven. Dus ja. dat, dat was ook het voorstel van het college. Vanuit het uitvoeringsprogramma, vanuit het raadsprogramma, zo laag mogelijk lasten. Want wij hebben relatief lagere woonlasten als gemiddeld in Nederland. Terwijl wij woningen in Nederland hebben die veel hoger zijn in waarde. En dat, dat gaan wij niet compenseren. Want wij worden daardoor ook nog extra gekort in het gemeente. Volgens mij een heel ingewikkelde discussie. Ja. Dus wij hebben eigenlijk, zouden wij het moeten verhogen. We zitten dus al onder het landelijke gemiddelde. Dus wat dat betreft is het niet zo dat wij maar wat zitten te doen hier in Zandvoort. Nou, dat, uh, dat hoort u ons zeker niet zeggen. Uh, misschien denken andere mensen dat wel. Maar die mogen dan dinsdag komen kijken bij, uh, bij de najaarsnota. Meneer Bruijs, ontzettend bedankt voor uw ja. uitleg. En ik zou zeggen, oefen ze vanmiddag met Ja, gaan het we doen. Ja. Dank u wel. Oké, okay, bedankt. Bedankt. En we zijn er weer, uh, Maria Kerra met uh, Santa Claus is coming. Ook weer een, een uit de selectie. <laughs> Tegenover ons zit uh, Maarten Koper. En we gaan het hebben over de Santa Run. De eerste Zandvoortse Santa Run. En die gaat plaatsvinden 23 december op een zondag, Maarten. Ja, dat klopt, ja. Half vijf. Naast, naast mij zit een meeloper. Ja. Uh, meeloper? Voorloper, denk ik. <laughs> dus de eerste run, ik heb hem meteen opgegeven toen die ah, dus, dus, da, hij open ja. ging. Dus hij is de haas. Dus je, dus je hebt al een haas. Ja, hij is de haas. Dus, ja. Nou weet ik niet of ik heel blij word van de, deze opmerking. <laughs> nou, ik, ik hoor net dat jij, de, <laughs> <laughs> dat, dat, dat, dat jij nummer één bent die mag starten. En dat je waarschijnlijk eindigt uh, ergens waar je niet wil eindigen in de slachthuizen. <laughs> Als konijn. Aan de kersttafel. Aan de kersttafel, niet op de uh, De Santa Run, het is de eerste keer dit jaar uh, maken. Ja, ja. uh, hoe, hoe komen jullie erop? Hij gaat uh, vanuit jullie. Jij bent voorzitter van de Rotary om daarmee te beginnen. Ja, ja. En de Rotary organiseert de Santa Run. Ja, de, de, de Santa Run is ontwikkeld door de Rotary Club in Gorkum acht jaar geleden. En dat is eigenlijk een uh, enorm succes aan het worden. En dat wordt nu op meer dan 60 uh, plaatsen in Nederland wordt het georganiseerd. En dat is dus een run, een korte run. Uh, en het voornaamste is natuurlijk het goede doel. En ook dat de mensen het leuk en gezellig uh, vinden. Dus het is voor ouders, voor kinderen, voor alle leeftijden. En het moet gewoon een heel gezellig gebeuren worden. En daarbij ondersteun je dan een goed doel. Wat is het goede doel? Uh, ik heb gekozen voor een uh, plaatselijk doel. En dat is de kinderkunstlijn hier in Zandvoort. Van uh, Marianne Rebel en Hilly Jansen. Belangrijk, want die doen elk jaar uh, hun lessen en schilderen uh, met de kinderen. Ja, ja. Die gaan ja. het hele dorp door met, uh, met tentoonstellingen. Um, er wordt heel veel Santa gerund. Ja, en je zegt meerdere. zelf al, uh, 60 uh, vanuit de Rotary. Ja, ja. Er zijn ook uh, uh, niet uit de Rotary. Die worden we niet overspoeld met dit soort runs. Met die Santa run nog niet, denk ik. Nee, nee. Joh, dat het enige. Ja. <laughs> maar er zijn wel heel veel loop-evenementen. Ja, daar ben ik met je eens. Ja. Ja, maar het blijkt ja. toch dat de mensen daar... Uh, er is een enorme belangstelling, altijd voor hebben. Er wordt veel gelopen, natuurlijk. Ook kijk maar op de straat als je 's avonds over straat loopt, dus 's ochtends vroeg. Uh, mensen zijn toch individueel aan het sporten en, en vinden het leuk om dan aan die evenementen mee te doen. Het zijn om een prestatie te leveren, het zijn om een goed doel te steunen, of beide. Dus uh, ik denk dat het nog niet helemaal uitgeknepen is uh, zeker, het lopen. Zeker, zeker niet in Zandvoort, want uh, wat je zelf al zegt: het moet leuk zijn. Dat moet leuk zijn. Nou, ja, Roy vindt het leuk. Absoluut. En de Rotary organiseert meer van dit soort runs. We hebben laatst ook zo'n uh, mooie run gehad. Waar uh, wethouder Bluis als laatste traditioneel eindigde. Uh, als als laatste looper. traditioneel. Dat vind ja. ik wel ja, mooi. Ja. Dat, dat, dat werd daar <laughs> verteld. Van de wethouder die geeft de start zijn en die eindigt komt als laatste over de finish. Ja. Ligt dat uh, aan zijn conditie? Nee, dat dacht ik niet. Dat een conditie Dat was bij uh, Zandvoort Loopt. Dat was bij Zandvoort Loopt. En dat was ook voor het ja. goede doel. Ook door de Rotary georganiseerd. Ja, deels. En de, deels ja. ook ja, door ja, jullie, de uh, waren sponsor. Nee, nee, nee, wij uh, zijn gevraagd door Elke Zwart en zijn compaan uh, om uh, te helpen. Daar dus, uh, zijn we vorig jaar mee begonnen. Dat hebben we dit jaar ook weer gedaan. Dat is een kleinschalige loop ook. Ja. En die was dit keer door de duin heen. Wat heel uh, geslaagd is. Ja. En uh, daar helpen wij dus bij. Wij zijn natuurlijk wel ook de, de uitvinders van de Sequirun. Ja, en dat is natuurlijk een gigantisch evenement geworden. Maar de inschrijving daar... is al open. Ja, de inschrijving is open. Maar is ook een stuk pittiger. Dus maar we hebben het nu over de Santorun. Ja, ja, leuke ja. Dus de je, de je begint run. zelf over de circuit. Daar halen we er gelijk op. Maar goed, we gaan terug. Het leuke van de Santenrun is natuurlijk, als je inschrijft... en dat is voor volwassenen 12,50 en voor kinderen 10 euro... krijg je een kerstmannenpakje. En... Als je dan op een gegeven moment zo'n hele grote groep ziet, met allemaal in kerstmannenpakjes, dat, dat is, dat is een fantastisch gezien. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om uh, uh, um de leuk. 1250. En je krijgt een pak of een jurkje, dat is een beetje de keus. Ja, er zijn verschillende uh, maten, maten, heb ik, heb ik begrepen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Moet je bij je inschrijving opgeven ja. <laughs> hoor. Um, het zal ongetwijfeld ontzettend gezellig worden in Zandvoort, maar waar kan ik inschrijven? Uh, online. online. Ja, Zandvoort.rotarcenter. Uh, het staat in de advertentie die in de Zandvoerse krant staat. Het staat ook in het artikel dat in de Zandvoerse krant staat. Het staat ook op Facebook. Op Facebook, noem maar op. Ja. En dan schrijf je in. Ja. En dan print je eventjes je inschrijfbewijs uit. En dan, uh, Ik dacht vanaf morgen of maandag kun je je pak ophalen. Het zij bij de ijsbaan of bij het wapenverzandvoort. En je mag toch ook wel je telefoon laten zien met je inschrijfbewijs... in plaats van een papier. Uh... Ik denk het wel, hè. ja. Het is wel heel erg, heel erg modern, uh, Roy. <laughs> Roy is meer van de telefoon weg. Um, nog even over de afstanden. Want er zijn natuurlijk ook mensen die echt... Uh, eigenlijk niet lopen, niet hard lopen... maar wel voor de gezelligheid mee willen lopen. Het is een, een, uh, een rondje van 1,3 kilometer. is een wandeling doen. Het vinden ouders geen wandeling. Het is een dus ja? de uh, Sander Schuurman is bij ons de grote organisator van deze run. Hij zou nog bekijken hoe precies de start gaat en, en de richting. Want het is een beetje krap geworden daar. Ja, de kleine klok is dicht. Ja, dus ja. je zal uh, grote klok haltenstraat dus, uh, of zo moeten doen. Het is een doen. rondje, ook dat kun je online zien. Het gaat door de Haltestraat, zeestraat en dan uh, binnendoor het uh, oude gedeelte van Zandvoort. Uh, en een stuk Kerkstraat. Dus dat rondje moet je in gedachten hebben. En dan finish je op het Gastersplein. Uh, of bij of, de ijsbaan. Dat ja, is nog niet zeker. Okay. Dat ligt een beetje aan de ruimte. Ja. Ja, nou, dat is ook leuk, een leuk dat die de... ijsbaan er ligt. En dan die zandrun eromheen. Dat, ja, dat, uh, dat is maakt een prachtig uh, kerstafreel. Goed. Um, samenvattend. Als je mee wilt doen kost dat 12,50 euro. Voor volwassenen? En voor kinderen? 10 euro. En je kan... Uh, Goed kijken in de Zandvoortse krant. Daar staat de advertentie met alle bijzonderheden. Ja. En dan kan je online inschrijven. Ja, is... En deze week ja. kan je je pak op halen. Uh, ja. Loop... En dan kun je je pak ophalen als je ingeschreven bij de ijsbaan of bij het Wapen van Zandvoort. En na afloop krijg je nog een prachtige medaille ook. Kijk. Ja. En dat allemaal voor 12,50. Ja. Loop je zelf ook mee? Uh, ik denk dat ik uh, meer moet helpen. Wij als Rotary Club. Ja, je hebt toch ja. verkeersbegeleiders nodig. Je hebt een uh, ja, ja, ja, ja. nodig. Je hebt een uh, man bij de finish nodig. Noem maar op. Dus uh, wij als clubleden. We hebben het druk. Hebben het druk. Met een heel gezellig ja. evenement. Met een heel gezellig evenement, ja. En dit wordt dus de start van een traditie, hopen uh, we. De ja, als je ziet hoe het is in de, in de andere steden zich ontwikkeld ja. heeft. en Het is gisteravond weer in Haarland geweest. Die hebben 1500 lopers uh, gehad ja. vorig jaar. en uh, Dit jaar hopen we weer op meer. Dan Wij zijn blij als we... Uh, dit jaar zo op de 150 uitkomen. Ik weet niet precies hoeveel de stand nu is, maar dat moeten wel kunnen. Maar dat moet te halen, te halen, zijn en dan volgend jaar de, nou, de stand verder. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja, Nou, ik denk dat het, wat Roy zegt, dat het best wel een uh, mooie start is van een traditie. Ja. En voor de gezelligheid in het dorp, de horeca kan er wel bij varen en, het hele dorp ouders, vaart er wel en bij. En, het, en het, kinderen is er Niet te vergeten het goede doel, het goede doel, ja. Kinderkunstlijn. Ja. En een beetje gezonde beweging met de kerst. Nog even terugkomen, de vorige ja. keer dat je hier zat, een maand geleden. Toen vroeg jij, ja. uh, aan de hand van de, de persconferentie bij de Squieren geweest... Was, ja. of het Fonds Sport uw activiteiten had ontwikkeld hier in de regio. Want dat hadden ze toegezegd. Dat is toegezegd? Ik uh, kon toen geen antwoord geven. Ik heb het uh, nagevraagd. Ze hebben in Haarlem inderdaad een project gedaan bij een van de scholen. Okay. En uh, als het goed is, hebben ze contact gelegd met de Sportraad in Zandvoort... om hier ook een uh, project te ontwikkelen. Nou, dat, uh, dat doet mij deugd, omdat ik namelijk uit die meneers mond gehoord heb dat hij die project ja, ja, in Zandvoort zou ja. neerleggen. En uh, jij keek een beetje verbaasd. Ja, ik was er niet bij bij die persconferentie. Nee, dat... Ik weet wel dat dat ook inderdaad... Nee, dat is duidelijk. Oké, de maar ja, ja. okay, dus, het uh, is ook dit jaar weer het uh, goede doel, toch? Voor ook de, dit jaar, ja, ja, ook. Ja, ja. Maar eerst de run, 23 december. Ik wens jullie heel veel plezier en heel veel deelnemers. Ik dank je wel. Dank je wel. Bedankt. We gaan verder met uh, een heel interessant onderwerp, de Singers. Dames, vertel eens even wie u bent. Ik ben uh, José von Zee, van huis uit Paap, heel Zandvoorts. <laughs> wij, uh, heel, Zandvoorts. heel Zandvoorts. Wij zijn een heel gezellig popkoor. En wij uh, hebben een uh, heel gewaagd plan gehad om uh, een leuk kerstconcert te organiseren. Niet voor de familie en de vrienden, maar voor de senioren, de alleenstaanden. En eigenlijk ook voor de mensen met een kleine knip... Nou, dat klinkt wel erg aardig. En nu? Ja, Ik ben Angelique Schouten. Ja? En ik ben uh, assistent van José. Wow. <lacht> nou, we hebben hier wow. heel nou, Met een persoonlijke wow. assistent. Uh. Ja, ja, PA van José. PA. Maar dan nou, nou, ben ik meteen wel heel benieuwd. Uh, even, even nog los van uh, de kleine knippen en de andere dingen. Beachpop uh, en kerst. Ik bedoel, bij beachpop denk ik aan uh, zon, zee, surfen en dat soort dingen. En bij kerst denk ik aan sneeuw en koud en binnen. Uh, hoe gaat dit samen? Wij uh, passen ons repertoire natuurlijk uh, aan en zingen vlotte, leuke kerstnummers op dat concert. En uh, maken daarbij heel veel plezier. Het is niet kerks, absoluut niet. Het is gewoon uh, vlotte, moderne, de nummers die je nu hier tussen de gesprekken door ook hoort. Ah, jullie maken het wel vaker gebruik van die kerk, dus... Uh, ja, nou ja, uh, hoe makkelijk hè? is het. Ja. ja. <laughs> We repeteren ook achter de kerk in het jeugdhuis. En we weten daar de weg. Dus, uh, en het, het klinkt ook heel goed in de kerk. Dat is wat, en de sfeer is natuurlijk ook wel mooi. De sfeer moeilijker. is prima. je leent zich er ook ja. prima voor. Voor dat soort evenementen. Ja. Hoe, uh, hoe ben je er eigenlijk op gekomen? Want ja, ik sprak jou 14 jaar geleden. Dat was inmiddels al drie uh, weken geleden. En, mm -hmm. en toen kwam het bij mij ook van zo. Maar dat is niet een lange termijn. Dat is volgens mij zo op komen opborrelen bij jullie. Nou, op zich niet. We zijn vorig jaar al begonnen. We zouden begonnen met een kerstconcert. Nou, dit jaar zien we dat vele koren volgen. Ja. Maar, ja. maar wij zijn er vorig jaar mee begonnen. en uh, uh, Het beviel eigenlijk zo goed. En uh, eigenlijk in het verlengde van Korendag wilden we er ook een evenement van maken. Om dat dus ieder jaar te doen. Omdat er zijn genoeg mensen in Zandvoort ook, denk ik, die... Die daar behoefte aan hebben. Aan een warme, gezellige avond. Hapjes, drankjes. De entree is gratis. We hebben sponsoren gevonden. En, uh, die mag ja. je best noemen hoor. Ja, ja ik ben altijd, wij zijn altijd bang dat we er een vergeten. Maar we, eigenlijk de mensen die altijd sponsoren. Waar je altijd op kan bouwen. Hè. Zoals Holland Casino, Hema. Uh, Patrick Berg, Arlanberg. Rabbel. Uh, Rotary. Uh, ja. En de gemeente. Nou, dat is toch wel een hele, een hele bende van sponsoren, waar je heel wat mee kan doen. Precies. Ja. En natuurlijk niet te vergeten, al die vrijwilligers en die zangers, uh, die er natuurlijk ook allemaal uh, ja. komen optreden. Er komt ook een orkest. En er komt een dans, een kinderdansgroep komt er. Dus het is echt een. een, een het wordt een leuk, leuke een concert. Leuke avond. Onair kinderdansgroep Stand voor leiding ja. van Anita Danen. Ja. En die gaat een dansje doen. Ja. Hey, die um, avond. José, die uh, was voor uh, mensen met een kleine beurs, mensen die krap zijn. Uh, hoe, hoe zien zij dat? Iedereen kan er gewoon naar binnen lopen. Of moet je je aanmelden? De bedoeling is om je aan te melden. Omdat we dus niet weten of we een uh, Project X uh, <laughs> ja. geval gaan krijgen bij de deur. Ja, Project X-mes. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar we willen dus het, het liefste dat de mensen... Plek reserveren. Uh, die kunnen mij bellen. En dan gaan we stoelen reserveren voor ze. Dan weten ze in ieder geval zeker dat ze binnen kunnen komen. Maar hoeveel plaatsen zijn er? Ongeveer. Uh, 180 ongeveer. Een heleboel <kijs> telefoontjes. Uh... Maakt niet uit. Ik ben er klaar voor. Kijk, ze sowieso. kunnen 180 uh, telefoontjes naar uh, José Fonsee. 06-23-838-337. Niet? 06-238-39-337. Nou, dat doen, straks, <laughs> dat doen we er straks nog een keer. In ieder geval uh, 150 plaatsen. Uh, de beachpopzingers. De piano Bobo Benji. Die is wel voor mij een beetje onbekend. Ja, ja. maar het is wel een, uh, een van de formaat. Ja? Ja. ja. Want zit op het conservatorium ja. en uh, hij komt uit Bulgarije, geloof Bulgarije. ik. hè? ja. En hij heet anders, maar hij zegt noem mij maar Bobo. is <laughs> we hele moeilijke. Uh... <laughs> Niet uitspreken, nee. Niet uitspreken naam. Nou, en Bobo is uh, wel makkelijk. Ja. Wat hebben wij nog meer op de Brass Assembly uh, ZFC Saandijk? Ja, uitgenodigd inderdaad. Uit de regio. Ja, uit de regio. Ja. En die komen ook gratis en voor niks? Ja hoor. Nou. Ja hoor. Niet L.O.A. Nee, nee, nee. Worden, hey, busjes gehuurd en zo. Nee. nee, dat kan ook niet. Nee, dat, dat kan ook niet. Nee, uh, er zijn natuurlijk altijd dingen die... Uh, die, je bent, hier, die, je die geld kosten. En daar heb je ook sponsoren Precies. voor nodig. Ja, daar heb je sponsoren ja. voor nodig. En, en, en, en, en het nou, heel intrigerende, dat ook, uh, Albert Heijn is kort vergeten. Albert Ook goed. Die let op de kleintjes. Precies. Maar die doet vast de kinderdansgroep. Het saxofoonkwartet. De ja, de kop van Riet. Dat is ook een heel interessante naam. Ja, dat komt uit Zaandijk vandaan. Ik weet uh, niet hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt. Ja. <laughs> ja, dat zou ik wel eens vragen. De kop van Riet. Kop ja. van Jut kennen we wel. Ja, precies. Hey, uh, 21 december om 7 uur in de protestantse kerk. En het is gratis. Hap uh, je een drankje? Hoe, hoe ga je dat doen? Is er pauze? Uh, Loopt men rond? Ja, er is een, er is een pauze ingelast. En uh, nou ja, wij bedienen zelf. We zorgen ook dat die, die mensen zeg maar, uh, voor de ouderen... Dat, is, dat moet nog wel even gezegd worden. Het is wel vooral voor oudere, senioren... En oudere, worden, senioren? Ja, senioren ben je natuurlijk ook al, al, al vrij snel. Maar ik bedoel, Tichtbord, ook voor de wel. echte ouderen. Precies, ja. echt, ja, en jullie ook, jullie ook. Wij mogen ook uh, <laughs> ja, nee, Wij komen ook. <laughs> nee, jij moet wat doen. Maar die, uh, die <laughs> lopen zitten. Krijg je een advocaatje met slagroom, Ben? Heerlijk. Ja, Gluwijn, warme chocolademelk met slagroom, uh, hapjes, drankjes. Hanvorming, uh, nee, nee, Ik zie van lekker het kijken, maar jij bent geen senior. Nou, nou. hij is flink grijs hoor, antwoord. Dat ja. mag. Maar dan is dat in jou. <laughs> nou, nou, nou, nou. nou. Uh, maar goed. Het is moeilijk om daar een peiling op te trekken, maar uh, wat je zegt eigenlijk, het is dus voor ouderen, mensen die een beetje alleen zijn, voor een gezellige avond, uh, richting kerst. Kijk, je krijgt gelijk al commentaar. En uh, het liefst bellen naar José en je mag nog zelf het nummer een keer zeggen, want ik zit er toch naast. 06-238-39-337. Kijk, als iedereen dat opgeschreven heeft, dan... Uh... De telefoon staat nu uit, maar straks mag je rinkelen. <laughs> Veel. Oh. Dat, zal, dat zal zeker gebeuren. Een was al een gewaagde uitspraak trouwens dat jullie ermee begonnen zijn, vond ik. Nou, Want het is je, natuurlijk al een nieuwjaarsconcert wat al een aantal jaren draait. Ja, nee, dit, dit, dit is echt kerst. Dit is echt kerst. Dus echt <laughs> is echt kerst. Dus ja, wij zingen op een nieuwjaarsconcert, zingen wij geen kerstliederen uit ons normale repertoire. Zijn jullie dit jaar bij het nieuwjaarsconcert? Dit jaar niet. we zijn er wel jaren bij al. Eén keer in zoveel jaren zit je er niet bij. Het ja, klopt. Het is wel wat je zegt, want wat mij wel opgevallen is, Zandvoort barst van de koren. Vrouwenkoor, mannenkoor, oudere koor, bispopzingers. Waar ligt dat aan? Jullie zijn zelf ook koorleiders. Aan de zeelucht natuurlijk. Wij ademen goede zeelucht, dan kunnen we goed zingen. Maar het ook niet een beetje aan de Zandvoort, dus dat ze daar plezier in hebben? Volgens mij wel. Ik denk het wel. Want het anders ee, anders ee, het zijn er niet zoveel koren. Nee. Nee, het is voor een klein plaatsje betrekkelijk veel koren. Ja, en Zandvoort is natuurlijk gewoon een heel actief plaatsje. Bij ja, iedereen ja, doet ja, wel uh, één of twee of drie verschillende dingen. Ja, klopt. Dus dat past daar ja. wel bij. Ja, dat past zeker wel bij. Dus Goed. mensen komen... Wij hebben er zin in. We zijn er klaar voor. Jullie, ja. hebben, jullie hebben er heel veel zin in. Heel veel zin in. Ja, de, ja. de minder valide ouderen die moeten op tijd de belbus reserveren. En, uh, en dat soort dingen. Zodat ze ook kunnen komen. Want ik ken er ook wel een aantal van. Het is, uh, geloof ik, de belbus heeft een, een feestje. En uh, dat hebben we geprobeerd. Maar daar uh, wordt gedronken door de chauffeur. Dus de belbus is niet in bedrijf. Dan. Ik niet <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Dus is wel één, maar niet terug. Maar we, dus doen, je... we doen zelf het vervoer. En als er uh, ja. iemand echt oh ja? uh, hulp nodig heeft, ja. Ja, dan hebben we ja. onder de leden allerlei auto's die okay. uh, willen helpen. Niet veel dus, natuurlijk, het is bescheiden, maar, maar de mogelijkheid we proberen zo veel mogelijk mensen ja. daarmee te helpen. Dat als je je opgeeft, dat je ook vertelt van ik ben wat minder uh, mobiel... Kunnen jullie hem opkomen en dan is dat beperkt? Dan proberen we dat op te zoeken okay. om iemand ervoor te krijgen. En dat ja. met welwillende beachpop moet dat lukken. Dan kom ik ook. Nou, Fantastisch. Dan. <laughs> Heb je op de 21ste ook moeten doen, Roy? En op de 23ste moet je hardlopen. Jij ja, ook ja. Ben. Dus ik ben niet in het land, de 21ste. Oh, oh. Maar goed. Ik kan ik, uh, passen. <laughs> <laughs> ik dank jullie voor de komst. En ik wens jullie een, een gezellig kerstconcert met de beachpop op 21 december. Gaat om 7 leren. uur avonds. Dank je wel.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 Af. is het omdat je eigenlijk geen kinder om mij gaf? Wat ben jij, ha? Het is net of we tegen nu praten. Doe tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Het is net of we tegen nu praten. Doe tenminste als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ik zou je nooit zo laten staan in je tenonder laten gaan. Zomaar gesleek door ons verhaal. Als je me zo in de kou staat, zou je dat doen? Het is net dat je tegen de u praat. Doe de meest als voet. Zouden toch voor elkaar door het vuur gaan? Maar je maakt me kapot, waarom zou je dat doen? We de muur draaien, de zouden toch voor elkaar door het vuur gaan nee, nee. Ja, dat was een fantastische klank, ijskoud, van Nielsen. Ik hoop niet dat het ijskoud is tijdens de Santa Run. Nou, het is nu al flink aan het waaien. Het is plus 1, maar voelt min 3. Omdat wij wat tijd over hebben, gaan wij de agenda doen, Roy. Oh, gezellig. Dus pak hem even erbij. En uh, er gebeurt natuurlijk weer van alles... 15 december en dat is uh, vandaag en gisteren was het ook. Maar vandaag is toneelvoorstelling Wim Hildering weer. En het is voor de derde keer, want ze zaten prop en prop vol. En het stuk heet Sneeuwwitje, maar dan anders in Theater de Krocht. Ik weet niet of je nog kaarten kan krijgen, maar misschien dat je Theo van de Krocht kan bellen. En het begint om 8 uur. En dat is heel spannend. Uh, ze hebben zelfs een mooie medaille gekregen, zag ik, uh, van de burgemeester. Uh, en we hebben ook nog de ijsbaan die vandaag al open is, op dit moment, voor de kinderen. Uh, en de officiële opening is om uh, vijf uur. En dat duurt tot uh, 6 januari met de normale afsluiter, de disco. De kinderdisco. De kinder, en dan kan jij gewoon uh, vanuit je balkonnetje dat goed bekijken. 16 december, Zandvoort Lacht, stand-up comedy in Amsterdam Beach Hotel. En dat begint om acht uur. En op 18 december hebben we optreden van het Kamerkantoor Icantori I Cantori Allegri... op de weekmarkt in Zandvoort Noord. 21 december is de openlucht Kerstmusical op het Raadheidsplein. Weet iemand misschien hoe laat dat begint? Zo te zien niemand, maar dat komt waarschijnlijk nog in de Zandvoortskrant. ja. En, ja. En we hebben natuurlijk ook op 21 december het kerstkonsort met de Beatspopzingers in het Protestantse Kerk. Uh, en daarvoor kun je nog kaarten krijgen en die zijn gratis. Je hoeft alleen maar eventjes te bellen naar 06 23 83 9337. Het is een uh, drukke dag op 22 december, want dan is ook de sprookjeswandeling in het centrum van Zandvoort van 4 tot 7 uur s'avonds. En daar gaan we het straks over hebben met Martini Jouwstra. En je weet zeker dat dat niet een politieke bijeenkomst is, die sprookjeswandeling? Uh, gezien jouw columns moet ik daar wel een <lacht> beetje aan denken, ja. Oké, okay, en op 22 december hebben we dan ook nog een poppenkastvoorstelling. Zie je wel dat het politiek is, 22 december, <lacht> in de protestantse kerk van 4 tot 6. Um, Roy gaat meedoen op 23 december met de eerste santa in Zandvoort. Daar hebben we het uitgebreid over gehad met uh, Maarten Koper. Uh, het doel is zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. En uh, wil je daar aan meedoen, kijk in de Zandvoortskrant. Er staat een grote advertentie in waarbij je je online kan opgeven. En als je dat gedaan hebt, kan je deze week je pak ophalen, hoor. Ik ben blij. Ik ga mijn pak ophalen dat ik heb al betaald. Uh, 23 december, dezelfde dag, hebben we dan ook nog uh, Classic Concerts... met het Alfens Kamerkoor Cantibelen in de Protestantse Kerk. Het begint om drie uur en de entree is slechts vijf euro. En dan is het weer de laatste donderdag van december, de 27e. Dan is de ontmoetingsborrel Rosé aan zee in Krancafé XL van half 6 tot 7 uur. Um, ja, we hebben nog een heleboel dingen die er altijd zijn. Ja, dit is wordt borreld van de activiteiten. We hebben eerste maandag van de maand de nabestaande groep bij Ook Zandvoort. Van half 2 tot 3. Elke dinsdag van de maand is om half elf digitaal spreekuur voor al uw vragen over iPad, tablet, smartphone. Bij ook Zandvoort in de Vleemingstraat 55, beter bekend als Vomaplein. En u kunt zich heel rustig en voorzichtig uitleven bij de medische gymnastiek bij Pluspunt Van kwart over negen tot kwart over tien in de Vleemingstraat 55. Opgeven kan bij www.pluspuntzandvoort.nl. Dit was onze hele agenda voor de aankomende weken. En zelfs tot aan na de kerst staat hij erop. En we hebben nog een klein stukje muziek tot aan het nieuws en de boodschappen. En daar hebben we de verzitter. Vervigzitter. Vervigzitter. We zijn Wij zijn collega's. Ja, wij zijn collega's. Ja, wij zijn collega's. Wens je allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het ennen. Zie je allemaal fijne dagen en